Ik heb je nou al zo vaak uitgelegd, jongen. Jij hebt hier een kamer gehuurd, niet de televisie. Maar dan mag ik toch wel eens een keer kiezen? Jij kiest altijd alleen nog maar programma's over ellende. Nou, zie je wel. Het is een haarstuk. Je kon niet missen. Gefeliciteerd, Einstein. En ik heb met jullie toch echt al ge ellende genoeg, zeg? Is er nog koffie, thee? zal wel even kijken. Harry ook nog? Ja, maak er wel voor want we krijgen zo Dallas. Ja, ik heb wel Dallas genoeg. Dallas krijgen we. Dallas willen ze. Maar een natuurfilm gaat er niet in. Ah. Nou, kijken jullie maar naar Dallas...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 Maar het enige wat hij schuift zijn verbaaltjes. <laughs> Hahaha, nog steeds bij de politiehoedje. Zwarthoed. En ik ben hier voor mijn lol. Nou, dat zou je je gezicht niet zeggen. Wat doe jij hier? Zie je toch? Ik zit te klaar voor jassen. Met mijn zwager, Harry. En voor de rest ben ik eigenaar van dit bedrijf. Dus als je in een fiets komt stallen, ben je welkom. Kom je voor de gezelligheid, dan kun je misschien toch beter gaan. Zo, dus je bent tegenwoordig stallingbaas. Prima, prima. Dekmanteltje. Wie was er aan de slag? Waar zijn die klokjes, Peek? Wat? Die horloges, waar zijn ze?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 Dat zijn dan Ze tellen. 2, 6, met 4. 14 kruisen, kwartje de kruis. We speelden een dubbeltje de kruis. We speelden een kwartje de kruis, dubbeltje de punt. Dubbeltje de kruis, centenpunt. Je bent een ook Harry? Nee. En je mag wel uitkijken, want we hebben politie in huis. Hey, hoedje, nog iets gevonden? Spinnenwebben en muizenrollen. Erik, mijn fiets hier stal. Die tijd zie ik niet komen. Nou, nah, ik ga maar eens. Ik heb meer te doen. Ja, stel je voor, je komt te laat. Maar ik hou je in de gaten, de breker. Een man van de klok, hè, die hoedje? Die zwart hoed. Oh ja. En mocht je ooit tegen zo'n Zwitsers horloge aanlopen... doe dan geen moeite. Ze zijn gemaakt in Taiwan. 765 75, 85. <laughs> Arme Harry. De gemeente kan zijn uitkering beter meteen naar mij overmaken. Hé, hey, Peky, Alles kits? Oh, hap. Terug op de Noor? Ik? Ja, ik heb je zo lang niet gezien. Ik dacht, die is wel in de Noor zitten. iets.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 Een fietsenstelling, dat zie ik je zie toch? Ik zie geen fietsen, ik zie alleen maar dozen. Of stop jij sinds gisteren al een fiets in een doos? Moet je kijken, een kelder vol dozen. Ja, nou, ik zeg. Wat zit er allemaal in? Dat eh? is uh, onderdelen, onderdelen voor fietsen. Nee, nee hoor, Kleurentelevisies. kijk maar eens naar erop. Color TV, dat betekent kleurentelevisie. Als je me nou beluistert.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 Het was alleen voor de opslag voor één dag. Ik stond onder druk en kon niet anders. Dat ben, begrijp je toch wel? Nee, ik begrijp het, ik begrijp het. Alleen Hoetje zal het niet begrijpen. Zwarthoed. Ja, stel je voor, zeg, dat die, die man die wordt opgebeld. Goedemorgen, meneer Zwarthoed. U spreekt met een vriend. Heeft u de stalling van P. de B. A alles bekeken? televisies. Wat moet die daar wel niet van denken, Peek?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 <laughs> dat vind ik een hele goede. Ja, ik je maar, wat naam geleverd? Hé, wat drink je van me, Een paar dozen, zei je. Pilsje dan maar. Mijn hele stalling is dat vol. Ja, over die stalling gesproken. Peek, hoeveel huur betaal je eigenlijk ook alweer? Of liever gezegd, hoeveel huur betaal je eigenlijk nooit? Ja, doe maar een pils. Tom, oh, ja. ja. nog een whisketje ijs en een pilsje. Ja, ik haal ze vanavond weg. Hooguit morgenavond. Een zwaar, gebeten van. Fijn voor hem. Hij heeft ze allemaal gezien, die dozen. Hij weet precies wat er aan de hand is. Ja.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 Heb wel weleens van rattengif gehoord? Hij staat erop, hè. Hij kan er eentje kopen. twee meijer. Mag je zo een doos meenemen? En hij wil er niet voor betalen, hè. En dat is aan de goedkope kant, hoor. Twee meijer. En lager ga ik niet. Vriendendienst oké, maar Niet voor zo'n zo seksnoor. Reet? Right? Ja, ja, ja. Oké, oké. Zeg, bij de way, Die klokjes. Ach, is dat nou algemeen bekend dat die Zwitserse horlogen voor jou gemaakt zijn in Tijman? Ja, eh.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 Zo te horen is de feest? ga ja, even kijken. Echt nog ga nou, de man is van het tijd. Gaan we op zijn kamer Ja? Zou jij uh, zo vriendelijk willen zijn? Uh, even te komen kijken. Maar ik wil net de mountjes aanzetten voor twee Ja, Trace. Uh, heel even maar. Oh. Hey. Nou ja, als ik je ergens maar je dienst kan zijn, Harry. Ja. Hè? misschien jij er nog even koffie in, Thais? Ja, ga dan. Straks alleen weer. Ja? Hij doet het niet. Nee. Hoezo Nee. Wist jij dat dan?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 Geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling: Piet Reumer speelde Peek de Breker, Tonny Huurdeman Trees, zijn vrouw, Sacco van der Made, Harry, Ben Hulsman, Huip. En Zwarthoed werd gespeeld door Paul van Gorkem. Technische realisatie: Max Westra en Ad van der Ven. Regie: Hero Muller.